1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De NSE heeft vorig jaar december in Nederland... inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken afgeluisterd. Minister Plasterk heeft daar vanavond een schriftelijke bevestiging van gekregen... van de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat vertelde hij in Nieuwsuur. De NSE schrijft dat het gaat om metadata. Daarbij wordt gekeken wie met wie belt. De NSE geeft volgens Plasterk impliciet aan dat de aantallen kloppen. De minister vindt het niet acceptabel dat een bondgenoot... zich op Nederlands terrein niet aan de Nederlandse wet houdt. Als een bondgenoot in Nederland inlichtingen wil verzamelen... moet hij contact opnemen met de AIVD of de MIVD, zegt Plasterk. De stad New York verhoogt de minimumleeftijd voor het kopen van tabak... van 18 naar 21 jaar. De meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. New York is daarmee de eerste grote stad in de Verenigde Staten die de minimumleeftijd zover optrekt. Verder gaat de prijs van een pakje sigaretten omhoog naar 10,50 dollar, ruim 7,70 euro. Onder burgemeester Bloomberg is al een groot aantal maatregelen genomen om het roken verder terug te dringen. Zo is roken in vrijwel alle openbare gelegenheden in New York verboden. De nieuwe strenge maatregelen gaan over een half jaar in. In het westen van Mexico zijn 5000 mensen geëvacueerd vanwege een groot lek in een pijpleiding. Mogelijk hebben benzinedieven geprobeerd om brandstof af te tappen en is daarbij iets fout gegaan. Op beelden is te zien hoe brandstof meters hoog de lucht in spuit. Omdat de pijpleiding dicht bij bebouwing ligt, zijn alle bewoners in een straal van een kilometer in veiligheid gebracht.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. Ja, en ik zit hier uh, gelukkig niet alleen. Uh, naast mij zit uh, Lucky Fons de Derde. Ik noem hem uh, Lucky. En we hebben het over Dylan. Het eerste uur hebben we het gehad over Bob Dylan. Over de invloeden uh, uh, die, uh, die Dylan... Uh, die op de invloed, ah ja, De manier waarop de ik, manier, ik door maar, beïnvloed, beïnvloed ben, maar ook de invloed, dat hij weer beïnvloed is door Woody Guthrie. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat Dylan uh, vanavond heeft opgetreden in Heineken Musical... en morgen ook nog weer daarop gaat uh, treden. Dus we zijn helemaal gewoon een beetje into uh, Dylan. Uh, er zijn ook mensen die gereageerd hebben... Uh, bijvoorbeeld iemand, Bernard, die zegt... wat een zeldzaam, meervoudig getalenteerde gast heeft, Mieke, vandaag. Nou, die kan je in je zak steken. Uh, oh, ik dacht dat dit over Bob Dylan had. <laughs> ja. Nee, helemaal niet. Okay. En, en uh, deze, persoon, deze persoon zegt... het probleem met Bob Dylan is dat als je de teksten niet kunt volgen... en muzikaal niet veel te genieten valt. En ik kan die teksten echt niet volgen. Uh, ja, maar ik kan het ook de helft van de tijd niet volgen. Maar ik geniet er wel muzikaal van. Maar ja, dat ja, is natuurlijk ook wel... Ja. het is wel zo, hij heeft ook wel deels gelijk. Ik bedoel, ik kan, het, ik kan de teksten muzikaal heel vaak niet, of tekstueel niet mm. vaak volgen, maar emotioneel vaak wel. Misschien bedoelt hij dat. Als, ja. het, als die teksten niet raken, inderdaad, dan, dan doet die muziek ook niks voor nee. je. Dat, dat, daar heeft hij wel gelijk in, ja. Nee. Goed, u kunt ook uh, uw commentaar leveren. Uh, liefst positief, maar negatief mag ook hoor, want niet iedereen vindt alles even goed. Nou, geeft, ik had dat, dat eigenlijk ook verwacht. Ik had dus een beetje, want kijk, ja. Bob Dylan fans, dat is toch wel een soort van, uh, sekte. ja, Het is een soort secte inderdaad. <laughs> ja, het is een halve religie en uh, vaak uh, krijg je dan toch wel op je, donder als je een verkeer, als je niet vroom genoeg bent geweest, weet je ja. wel? Ja. Het is ook een beetje macho cultuur soms, hoor. Is het zo? Op de, ja. ja, maar dan zegt ze, weet je wat? Als, als mensen onderling, zoals als, als zoals uh, als mensen bijvoorbeeld in een religie een beetje een soort van soort kunnen doen nou wie een beetje kunnen opscheppen over wie het vroomst is. Zo van, nee, ik ben echt, ik ben nog vroom als jou. Ja, zo is dat ook een beetje in een secte. Hm. Zoals de Bob Dylan cultuur. Zo. Nou, Ik weet het niet hoor. Volgens mij valt het wel mee. Mij, ja, ja, ik kreeg ook een leuke uh, tweet van iemand die zei... overigens was Rijkman Groeninker ook. Spreekt kennelijk allerlei mensen aan. Bij de Bob Dylan. Uh, bij de Bob Dylan, <laughs> Bob Dylan, ja, bij het concert. Wow, ja. Ja. Uh, u kunt er mee praten. 0800-1121 is het telefoonnummer. Uh, kazaluna.ncv.nl Daar kunt u uh, op mailen. En twitteren, dat kan ook. Hashtag Krijg eh, Ik kreeg hier ook nog een bericht van Joost de Graaf. Die zegt, na een lange en geweldige periode... is het vandaag uitgegaan met mijn vriendinnetje. Ik wil graag, als dat mogelijk is... het nummer Shelter from the Storm aanvragen mm. voor haar. Dit nummer betekende veel voor ons. En ik denk vooral voor mijn gevoelens voor haar. Maar ik denk, laten we eens een nummer voor Joost draaien. I threw it all away. Ja, misschien Joost heeft een liedje nodig. Ja. I once held her in my arms She said she would always stay But I was cruel, I treated her like a fool I threw it all away Once I hit mountains in the palm of my hand and rivers that ran through every day I must have been made I never knew what I had until I threw it all away love is all it is it makes the world go round loving all. It can't be denied No matter what you think about it You just won't be able to do without it Take a tip from one who's tried So if you find someone Who gives you all of the love Take it to your heart, don't let it stray Oh one thing for a sudden you shall it be a hurting if you throw it all away if you throw it all Ja, yeah, I threw it all away. Dit hebben we gedraaid voor Joost de Graaf. Uh, die uh, vandaag een einde... Ja, Ik weet niet of hij het heeft uitgemaakt. Het is uitgegaan, zegt hij. Het is uitgegaan. Ja, het is ja. uitgegaan. Maar ja, misschien heeft hij het zelf wel uitgemaakt. En dan is dit een heel mooi nummer voor hem. En shelter van de Storm, ja, dat weet ik niet. Dat hebben we niet zo gauw paraat. Misschien dat, oh, toch wel. Ja, dan, dan toch even maar shelter van de Storm voor zijn vriendinnetje. Ja, ah, dan hebben we Joost de Graaf helemaal bediend. Toen maar. Was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, and the road was full of mud. i've come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her i give my word in a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm come in she said i'll give you a shelter from the storm not a word was spoke between us there was no risk involved nothing up to that point had even been resolved Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Ja, hij duurt zes minuten dit nummer, dus we gaan hem niet helemaal uh, laten horen. Maar toch, Shelter from the Storm voor Joost de Graaf, die liefdesverdriet heeft. Heel verschillende nummers, hè, Lucky? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Alle nummers die we vanavond gedraaid hebben zijn al zo anders. Het ja. is zo'n gevarieerd repertoire. En, en, ja. en uh, het is ook leuk dat Joost uh, laat zien ja, wat de emotionele band have, je ermee kan hebben. Je kan nummers echt hangen aan een periode of aan, mm -hmm. of aan iemand. of zo Het zijn heel flexibele dingen, nummers. Of het zijn heel... Heel, uh, ja, ja, heel kneedbare dingen. Je kan het echt overal aan vastpakken. Ja. Dat is wel mooi. Dat I threw it all away, wat trouwens ook van een oude vinylplaat kwam. Hè? Dat ja. hoorde je wel. Dat was dat een beetje gruisig, maar goed, dat is niet zo erg. Dat, kan, kan het dat allemaal is wel hebben. van mijn lievelingsplaat van hem. National ja, Skyline. Nashville Skyline. Ja, het is Terwijl het beetje... toch door een heleboel mensen gezien wordt... als een beetje een suffe uh, uh, uh, uh, uh, plaat. Een beetje, uh, ja, dat kan wel zijn. Maar dat, ik denk erop. dat mensen toen een beetje een rare plaat vonden. Omdat ze zo detoneerden met eigenlijk jaren 60 countercultuur. Die plaat kwam uit. Uit op het hoogtepunt van uh, Psychedelica, weet je wel, 69 of zo, en uh, hij het is het tegenovergestelde van Psychedelica, het is bijna diametraal tegenovergesteld. Weet je wat, het was ook gewoon de muziek van uh, conservatief Amerika, country muziek, mm -hmm. weet je wel. Maar ik vind het een hele mooie plaat. Ik vind, ik vind, ik, dit zijn echt mooie nummers. Het is ook eigenlijk een van de weinige keren dat Bob Dylan echt uh, dat je dat het lijkt alsof je heel uh, zelfbewust heeft proberen te schrijven in de soort van traditie... van de Great American Songbook. Dus dit zijn eigenlijk nummers die heel erg alle regels volgen. Dus hij heeft net allemaal platen gemaakt die alle regels breken. En dan gaat hij in één keer een plaat maken... Ja. Waar, wat, wat alle regels van, van de soort van uh, Amerikaanse rootsmuziek uh, volgt. En uh, het is eigenlijk ook weer... Weet je wel, alsof het weer een stap verder is. Ja, en jij zei ook nog, I threw it all away. Het gaat dus ook over iemand die beseft dat hij... Ja, ja dat, dat vind ik ook leuk aan deze onrechte. plaat. Dat, hij, dat is een van de weinige nummers waar hij schuldbewust is. In, in, in, dat heel, in al die duizenden nummers van hem, heeft hij maar drie keer of zo dat hij zichzelf de schuld geeft. Het is wel. Ik denk wel dat Dylan een soort egotripper is. Als je zeg maar zijn werk autobiografisch opvalt, dan zeker. Uh, maar hij heeft, uh, hij, geeft, hij heeft heel veel nummers waarin, de, waarin hij de, de, de vrouw de schuld geeft. En een enge, paar enkele nummers waarbij hij die zelf de schuld op zich neemt. Dus dit ja. is een uitzondering. Dit was echt zo'n nummer dat als je dacht... stommerd, waarom laat je mij gaan? Dan uh, had je de neiging om dat uh, op te sturen aan, uh, aan je ex-geliefde. Ja, precies. Ja, zo ja, besef ja. je wel wat je allemaal ja. hebt laten schieten. Is mij, dit, dit is dit uh, trouwens ook voor mij... Een van mijn favoriet. Als ik dan een Bob Dylan cover zing, dan is het vaak deze ook. Toevallig. Ja, toevallig. I threw it all away. Ja. Goed. We hebben een beller. Er zijn vast wel meer mensen die bellen. U kunt bellen, hè. 0800-121. Ton Habrake. Goedendag Goeiedag, Mieke en Dukkie. Goedenacht. Ik heb een vraag. En dat is eigenlijk omdat op mijn weg gekomen is... een box, een aantal vertolkingen... met Bob Dylan in het Fries... ...en die omstandigheid was, dat is dat omroep Friesland... ...dat was het enige regionale omroep landelijk uitzend. Hè? Dus er waren een aantal uh, verschillende groepen die dat uh, deden. En mij viel toen op, ik ben zelf geen Fries... ...maar mij viel toen op dat uh, de Friese taal zich zo lenig voegt... ...naar de, naar de teksten van Tillen. Nou ik me vraag, uh, kent Lucie uh, die box ook? En wat, so, ja, wat vindt hij ervan? Uh, ja, ik, ik, ik ken het project en ik heb het ook gehoord. Dank je wel voor je vraag trouwens. Ja. Um... Uh, ik, heb, ik ken het project en ik heb het ook gehoord. En ik ben het met je eens inderdaad. Het voegt zich heel goed inderdaad die teksten. Er is ook een project met uh, Leonard Cohen geweest in het, uh, uh, in het Fries. En het werkt inderdaad heel goed. Ja, en en ja. ik, ik denk dat het ermee te maken heeft... dat Fries uh, als taal sowieso dichter ligt bij Engels dan ja. Nederlands zelf. Dus ja. misschien leent het zich daarvoor. Ja. En ja. ook uh, het heeft de eigen klankkleur en het heeft wel een charme. Ja. Kijk, met liedjes schrijven is het, heeft het heel veel te maken met... De klankkleur ook van een taal. Ik, ik, ik heb een keer een avondje doorgebracht met uh, Seamus Heaney de onlangs overleden Ierse dichter, een Nobelprijswinnaar. En uh, ja, vraagt niet hoe, maar we belanden op een gegeven moment in een kroeg... en toen vertelde hij ook dat hij een hekel had... aan vertalingen van zijn werk in het Frans. Maar vertalingen van het Nederlands, dat vond hij prachtig. Uh, yeah. Ook al sprak <laughs> hij beide talen helemaal niet. Uh, nee. Hij vond gewoon dat zijn Ierse poëzie over hmm. de klei... gewoon goed paste bij alle keelklanken die bij het Nederlands. Dus uh, ik, denk, uh, dus uh, ik uh, ja. vermoed dat het zoiets is, ja, inderdaad. Dus ik vermoed... hè? Ja, ja. ja, Dus ik vermoed dat Fries een klankkleur heeft... die, ze, die of wel dicht bij het Engels is, of ze gewoon leent voor de specifieke melodieën van, yeah. van Dylan. Maar ik ken het project, ja. Helaas ja. hebben we de cd hier niet je wel, liggen. we maar... wel. Oh, wel, wel. Ja, oh. We hebben hier geweldige techni technicus uh, ja. die dat allemaal zo meteen... Uh, die over dat gewoon ja, ik, ik heb al eens een stukje uh, aan mogen vragen voor Casa Luna. Toen ging het over scutjesielen. En toen heb ik een beetje met een wat gevrochte associatie motorkoort Friesland in het algemeen gaan uh. Toen heb ik een nummer mogen aanvragen. Dus uh, nou, we gaan het nu, we gaan nu luisteren, uh, ja. Tom. Okay. Uh, naar rougen in de Wind. Oh ja, dat is mooi. Ja, de ja, blowen in de wind natuurlijk. Ja, in het Fries, ja. uitgevoerd door Twaris en Jan Tekstra Hartelijk dank, hartelijk dank. Het gaat Zodat er een mees, te mooi. Ja, hoe lang maat en dood, de zee zijn haar. sliep ik in jonk en Hoe lang vine kogels nog paard in de luft om te deten bij mij. Tine wien, het antwoord bloed hoe ze niet meer wien. Hoe vaak storre dingen omheen de loft, voordat er het hemel jocht zocht. Ja, en hoe volle eerlijk was het hier misgehaald, eer te jet water. In de win. Wat vind je ervan, Lucky? Mooi. dat ja, is goed. mooi, hè? Ja, want ja. ja, het is Leuk. Dat is wel een van de leuke dingen aan Bob Dylan. Dat zijn nummers zijn heel erg. Hij schrijft ze, maar ze zijn eigenlijk. Als iemand anders zingt, ze zingen is, het ook best wel snel hun nummer of zo. Ja. Weet je, want als je dit zo zou horen en je zou, dan zou je niet. Dan zou je niet, je zou toevallig dat nummer van Bob Dylan niet kennen. Dan zou je het niet als zodanig herkennen. Dus het zijn liedjes, echt folkliedjes wat ja. dat betreft. Die zijn gewoon aan wie Die nemen de vorm aan van degene die ze zingt. Ja, die, die, die, die, die ze zingt. Inderdaad. En die, dat kunnen ze dus ook in, uh, ja, in Dat het, is wel gaaf, Want dat is bijvoorbeeld minder met de Beatles liedjes. Oh. Dus met Bob Dylan is dat meer als met. De Beatles is veel moeilijker om te coveren. Ja. Want het blijven dan Beatles liedjes. Maar als je een Dylan liedje zingt, dan is het gelijk jouw nummer. Ja. Ja, ik, vind ook, ik vind het ook. Ik vind mooi klinken. Ook een heel ander instrumentarium eromheen, hè? Ja. ja. met uh, strijken, strijkers mm -hmm. en zo. Ja. In, ik... het, in het Fries werkt het gewoon. Ja, uh, dat zeker. Blijkt... Maar goed, is toch, toch ook zo. Die Vader was toch ook zo mooi in het Fries. Weet je, Oh ja. Die, ja klopt klopt van ja. Van en zo Hoe ook het in het het Fries. Noot, zo, Ja, ik meisje. weet het. Ja. ja. Of de vrouw. Niëlaverman. Ja. Klopt ja. Ja. ja. ja. Goed. Ik kreeg nog een, uh, een berichtje van uh, een, een, een Nel. die zegt. Ik ben nu bijna 60, maar op mijn twaalfde jaar kreeg ik Dylan's eerste LP. Wow. En heb ze nu allemaal. LP's en CD's. Ik ben een echte Dylan-addict. Mijn eerste vriendje leek zelfs op hem. <laughs> maar hij vond hem maar niet, dus ik maakte het maar uit. Heel goed. Heel goed, Nel. Heel goed. Ja. Gypsy Girl vind ik heel erg mooi. Oh, wauw. Ja, Gypsy Girl. Nee? Ja, die, je bedoelt Harlem, Gypsy Girl. Dat, Dat hij bedoelt ik. natuurlijk uh, Spanish Harlem Incident, inderdaad. Nel Maas. Huh, bedoelt je ja, die? die? Ik Harlem weet het van... niet. Want ik heb, dit Gypsy is een berichtje. Girl, dus... the hands of Harlem. Is, ja. dat de, is dit je bedoeld? Dat weet ik niet. Want ik heb haar niet aan oh, het telefoon. Oh, het, het is een berichtje. Gypsy girl. Nou, weet je, misschien, misschien komen we daar later nog, uh, ja, nog aan toe. Uh, ik, ik, het leek me wel leuk om ook nog een nummer van jou te draaien. Je was een beetje gefrustreerd. Omdat je net uh, zelf <laughs> een... Uh... Nou ja, ik, ik liet mijn handen op de tafel. <laughs> ja. En dan uh, skipte de uh, dingen. En ik denk echt van, er zijn zo weinig... Het is echt dat nummer wat ik net draaide, dat vond ik zo mooi en alles. En dan heb ik mijn hand en dan skipte de plaat even. En dat vond ik zo. Maar heel veel oh, mensen hebben nou dat helemaal niet gehoord. Op de radio nee, nee nou, oké. Okay. Maar ik, zullen ik we zullen we dan ook wel over Als, als, als, als goedmakertje ja. nu een ander nummer van jou uh, laten horen. Ja, dit is ook wel leuk, want van dit jouw heeft keuze heb Bob Dylan dan. Dan ik je handen op je rug vast. Ja, is goed. Ja. ja, dit heeft ook wel met Bob Dylan te maken, want dit is dan wel een onvervalst protestnummer. Ik heb eigenlijk vrij weinig protestnummers omdat ik uh, denk dat de macht van de zanger beperkt is. Uh, zeker ook in vergelijking met de jaren 60. Ik denk, dat, ik denk dat er nooit meer een zanger zal zijn... met zo'n culturele impact als, als Dylan. Ik denk dat muziek die, die, die positie in het cultureel landschap... Uh, kwijt is geraakt en ook niet meer terug kan gaan, uh, krijgen. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar uh, ik dacht wel, een protestlied is natuurlijk wel een manier om jezelf te laten, om, om bijvoorbeeld je eigen frustraties te uh, uiten of om um, de frustraties van andere mensen te bezingen of te erkennen op zijn minst. En uh, dit is een lied dat heet Lampedusa. Nou, en het is, dus ik heb dit een jaar geleden geschreven en ik zong het altijd en ik moest altijd uitleggen van uh, dat is een eiland tussen Italië en Afrika waar uh, dan mensen Europa proberen binnen te komen midden de nacht op een bootje en uh, maar ja nu sinds een maand ongeveer hoef ik het niet meer uit te leggen om echt uh, treurige uh, redenen. Maar goed, ik heb daar dus een nummer geschreven over de hele tijd en ik dacht, nou ik draai het nu maar op de radio uh, omdat het is wel weer, het is helaas relevant.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 I don't like having to swim think I may be very near think I may be very near Way that water glows It happens only at the coast So I think I may be very near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 dat was uh, ik. Dat ja, was ik zelf. Dat was ik, ja. <laughs> ja, Lampedusa. Lampedusa. Uh, je zei net... Ik, ik, ik zei net... Wat zullen we nog iets van de laatste uh, cd draaien? Tempus. Toen zei je... nou. Ik weet het niet. Ik zei, we gaan alleen maar nummers draaien die we mooi nou, vinden ja, of interessant zelf, op een Ik dacht een zelf manier. van, uh, kijk, de Bob Dylan fan. Ik denk dat <laughs> iedereen die niet Bob Dylan fan is, is al lang afgehaakt. Ja. Dus nu zijn we over met de Bob Dylan fans. Ja, er zijn er een heleboel hoor. Ja, dat zijn er veel inderdaad. Ja. Maar ja, die hebben vast tempers al gekocht en zo. Dus ik dacht, misschien kunnen we iets interessantes draaien. Nou. Bijvoorbeeld een hele mooie Bob Dylan cover. We, zal ik een van mijn ja? favoriete Bob Dylan covers draaien? Die heb ik speciaal meegenomen ja. ook. Uh, dit is uh, Cat Power. is een Amerikaan een zangeres, een jonge zangeres van ja. nu. En wat, en, uh, en wat zingt ze? En uh, zij zingt hier Paths of Victory. Pa Paths of Victory, een uh, folknummer van uh, door Bob Dylan geschreven. Maar ze zingt het met piano en ze heeft echt de mooiste stem ooit. En uh, vind ik zelf. Moeten we het origineel dan straks ook nog laten horen? Uh, Paths of, ja, dat is misschien leuk. Ja, ja. Laten, we, ja laten we dat maar zo e even horen. Ja, ja, eerst Cat Power. Eerst Cat Power. The trail is darkness Cat Power. Dit was Cat Power. Ik vind het geweldig. Ja. Jij vindt het niks. Hè? Nou, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik vind het, maar dat komt omdat ik een beetje moeite heb met die zuchtmeisjes stemmen. Uh, ja, jij ja, ja, vindt het... Ja, vind het maakt niet, maak niet uit. We gaan nu naar het origineel luisteren. Het is gewoon ja, leuk om het ik te het vergelijken. Het ja. Ja, is gewoon heel leuk om te, om ja. te horen wat zij, wat zij ervan maakt. Het ja. is gewoon allemaal ja, Ik wil wel even bijzeggen. Uh, anders geven Cat Power fans het mij nooit. Cat oh. Power is geen zuchtmeisje. Oh, sorry. Maar ze heeft wel een beetje... Inderdaad, ze had er wel een kunnen zijn met die stem van haar. Uh, wat ga ik doen? Oh ja, ik ga even het origineel van wat we net ja. gehoord hebben laten horen. Uh, Pads of Victory, nummer 15. Ja. Uh, hier komt ie. Uh, dit is dus Bob Dylan zelf met het nummer wat we net hoorden. The trail is dark and dusty. The road is kind of rough, but the good road is awaited, and boys, it ain't far off. Trails of troubles, road. I walked out to the valley, I turned my head up high, I seen that silver light that was hanging in the sky, trails of troubles, roads of battles, paths of victory we shall walk. The was rolling as I'm walking down the track There was a one way wind blowing It was blowing at my back Trails of troubles, roads of battles paths of victory, we shall walk It's a hard old road to ride But the clear road's up yonder With the cinders on the side Trails of troubles Roads of battles Paths of victory We shall walk Coming across the field Trails of troubles Roads of battles Paths of victory We shall walk Ja, dat was dus het origineel van Bob Dylan pads of Victory. Cat Power maar had mooi. er wel iets heel anders van gemaakt. Ja, ze hebben het een beetje een soort van... Uh... Een, soort van, een, soort van, een soort beetje van, van voorbij het graf of zo. Een beetje ja. heel langzaam. Dit was wel een stuk vrolijker inderdaad. Nou, wie is die Cat Power? Ik ken haar niet. En Cat Power is een beetje een cultzangeres. Ze is een Amerikaanse zangeres... Uh, die uh, al best wel lang, al twintig jaar lang eigenlijk... behoorlijk populair is, hoewel ze wel nog jong is. Ze is heel jong begonnen. En uh, ja, het is een beetje ook zo'n figuur als Bob Dylan. Je moet er heel erg van houden. Maar wat, wat, wat wel leuk is aan Cat Power... en het is dus stom dat ik... ik heb eigenlijk een verkeerde cd van haar meegenomen... Mm -hmm. Want zij heeft op een van haar laatste platen een liedje over Bob Dylan uh, geschreven. En een soort liefdeslied aan hem. Dan gaat, oh. ze, zo, gaat ze zeggen: Van ik wil je graag zo. Uh, I want you. Ja, ja, zo van, so bad. Uh, ja, dan zegt ze: Van ik wil, je, ik wil je zo vertellen wat je voor me betekent. Maar je belt me nooit. En dan in het derde couplet of zo zegt ze: Blijkbaar had hij hem belt hij wel op. En dat is ook echt gebeurd. Dus zegt op een gegeven moment, toen op een dag ging je me bellen dat je me wou spreken. Dus Pop Dylan had gehoord, oh die Cat Power die is, die is fan van jou. En dat was zelf ook inmiddels een beroemde zangeres en zo. En toen zei hij van, oh kom even langs. En dan zingt ze zo, ja maar ik was 600 kilometer verderop. Het is echt een heel curieus nummer. Het is, het is heel mooi, maar ook echt een beetje licht absurd zeg maar. Een droom misschien. Ja, ja. Maar ja, Bob Dylan is ook wel een soort van een droomman voor veel vrouwen. Ik denk wel, het is, onderdeel, het is een beetje niet chic om te zeggen... maar het is ook wel onderdeel van zijn populariteit, denk ik. Dat veel vrouwen hem mooi vonden en zo. Hmm. Aantrekkelijk. Nog steeds? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben altijd een fan geweest van Bob Dylan... maar ja. ik heb hem nooit als een... Uh... Ja, als een. Ja, ja, misschien niet, interessant maar, maar ik, denk wel, ik, denk wel een, ik denk wel een hoop mensen. Hij heeft wel echt dat. dat hij, weet je wel. Uh, het, ook al is het niet echt uiteindelijk geen popmuziek wat hij maakte, hij was toch wel. Hij staat wel ook in die traditie van, van de rockster, de coole ro de rockster als een soort 20 e fenomeen. Een soort half man, half god, weet je wel. Die, ja. Dat bestaat ook niet meer. Ja. Zoals Mick Jagger of. Uh, of uh, of uh, ja, die gasten van Led Zeppelin of zo, weet je zo'n soort, zo soort van shamaan achtig figuur. Maar het is niet, laten we zeggen, iemand die heel erg viriele uitstraling heeft. Hij is haast eerder wat vrouwelijk. Nee, ja, eerder meer ja. ja, dat, dat waren de Beatles ook en de vroege Stones ook. Het hele idee van lang haar vroeger was niet was, was om, om was uh, rebels, omdat het en op vrouwen deed lijken, Niet omdat ze uh, viriel wilden laten lijken. Het was eerder verwijfd, zeg maar. Ja. En uh, dus dat... dat dat hoort ook bij de Rockstar, juist. Ja. Met andere ginnenloek. Ik kreeg hier nog een uh, mailtje. Uh, goeienacht, Mieke en Lukkie. Geweldige uitzending. Lukkie mag vaker in Casaluna logeren. Oh, van haar. Of van, van jou. Of zeg <laughs> nee, jij dat van, Nee. Van, uh, um, uh, ik ben een grote fan van hem en zal dat altijd blijven. Leer hem kennen in de wereld rij door. Ga zo door, Lukkie. Met een lieve groet ook voor de sympathieke Mieke van Mariana. Oh, dankjewel, Mariana. Nou, nou, dat vind ik wel leuk om te horen. Ja. Ik dacht, ze zegt, ik ben een groot fan en Ik denk natuurlijk, die heeft het over Bob Dylan, maar die heeft het over mij. Dat is ook wel leuk. Dat dus nou, was toch het ook andersom. Ja, hè? Je hebt toch ook heel veel fans? <laughs> ja, zeker, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Um... Ja, Je had ook een, een cd meegenomen van... Ja, nou, ik dacht wat wel leuk is om ook te laten horen... Mm -hmm. is gewoon um, iets moderns, ja. gewoon echt iets van nu... wat heel erg door Bob Dylan beïnvloed is... qua, qua, qua sfeer en qua, qua tekst en zo. En wat ik nu wil laten horen is eigenlijk Gillian Welsh... een Amerikaanse moderne zangeres. En uh, zij en haar gitarist zijn... Het staan heel erg in die troubadour-traditie, waar Bob Dylan ook is. Weet je wel, het is dus een soort traditie die door de eeuw heen gaat. Je hebt vroeger de, je had de zangers, de, in Nederland de minnezangers of zo. En dan in de, in de, in de, de, de, de soort van troubadours uit de middeneeuwen. En dan heb je op een gegeven moment Woody Guthrie. En dan Bob Dylan. En dan, en dan ik, weet je wel. En dan zal ook weer iemand na mij komen. Je um, en, voelt en, je echt in een traditie staan. Ja, zeker. En het is dus een traditie die ouder is dan popmuziek. Weet je wel, dus en, en, en, en daarom ook een traditie die popmuziek zal overleven. Het is een soort tijdloze traditie. Er is gewoon een soort van iets. Een, er is, de mens heeft een inherent verlangen. Gewoon, die wordt gewoon geboren met een verlangen om iemand met één gitaar de waarheid te horen laten zingen. Ik geloof dat dat nooit gaat verdwijnen. Gewoon het idee, gewoon, gewoon het idee van de solo-artiest van één iemand, één stem. Een soort ongefilterde, onaangepaste, ongeschoolde uh, stem. Die. Uh, eigenlijk gewoon het nieuws kan bezingen zoals het troubadour in de meest ware zin. Dus, in, in, in, dus, dus niet alleen wat er gebeurd is, maar ook de emotionele repercussies. En... Uh, maar um, maar <laughs> wat ik wil zeggen is, Gillian Welsh is ook iemand die ook in die traditie staat. En zij is eigenlijk op bepaalde manier is zij een moderne folkzangeres. Dus ze schrijft haar eigen nummers. Het is geen traditioneel materiaal. Maar het voelt wel een beetje traditioneel aan. Het voelt ouder dan het is of zo. Maar het is allemaal nieuw en heel modern. Deze CD is gewoon vers van de pers. En ze heeft echt ook, vind ik zelf, ja, ik ben weer bang dat jij niks gaat vinden, maar zij heeft wel echt, vind ik, de allermooiste stem. Oké. Nou, laat maar horen. Oké, dit heet Dark Turn of Mind over, ja, over, ik denk over depressie. Ja, Killing Welsh met Dark Turn of Mind. Take me. And love me If you want me but Don't ever Treat me Unkind Cause I Had that trouble Already And it left me the dark turn. of mine Now I see Too good <laughs> We zijn nog steeds naar uh, Casaluna. En uh, we hebben het uh, deze twee uur van 12 tot 2 over uh, Bob Dylan. Of over muziek die beïnvloed ja. is uh, door Bob Dylan. Over de wortels van Bob Dylan. Uh, ah, dit, bij mij nog steeds is uh, Lucky Fonds. Ja, ja dit, dit was wel echt beïnvloed door Bob Dylan. Misschien hoor je het niet zo in dit nummer. Maar ik, ik weet toevallig, uh, dit is wel echt. het, het schuilt er wel in. Zeker in de tekst en zo. Uh. Dit was Gillian Welsh, trouwens. Ja, Gillian Gillian. Welsh. Oh, zo mooi, sorry. dit vond ik mooi. Ja, dit vond je wel mooi? <laughs> ja, dit ja, vond, ja, ja. vond ik wel mooi. Ja, ja trouwens, als u. Het is wel goed uh, zo goed voor zo'n avonds laat. Ik denk dan echt van als je dat in de auto hoort. Dat, uh nou, er zijn ook mensen die zeggen, nou, we vinden het heerlijk om ze een beetje zacht, zachtjes weg te sukkelen zo onder de, oh ja? de, de, de, okay. de klanken van uh, Bob Dylan. Ja, maar het lijkt nu wel als Bob Dylan alleen maar een folkzanger is. Nee. Het, maar het grappige is wel dat, wat, ik las eigenlijk gisteren iets, leuk van Bob Dylan ook, als je dat een beetje blijft bestuderen, dan lees je telkens, leer je wel iets nieuws. En gisteren zei iemand tegen me, huh? um, het is eigenlijk een nieuw, uh, dat, dat zijn folkperiode is eigenlijk een Korte, hele korte periode geweest. Eigenlijk maar vier jaar, want een soort, voor de rest heeft hij altijd met een band gespeeld. En hij speelde ook met band voor zijn folkperiode. Ja. Dus toen hij 16 was, speelde hij een rock roll bands Dus eigenlijk is eigenlijk, hij is eigenlijk bekend geworden met een stijl die eigenlijk niet helemaal zijn is. Ja. Wel op dat moment. Nou ja, het is een beetje ja, nerdy ja. is het. Ja. Goed. Ik ja. kreeg trouwens nog wel een leuke tweet. Oh. Bob Dylan vind ik verschrikkelijk nasale jankert, maar wat een ja. leuke uitzending, Mieke en Lucky. Oh, dat vind ik nou, dat vind ik toch leuk. Dat, de, dat vind ik ook leuk. Ja, het is ook, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kan ook wel kijken naar dingen waar ik een hekel aan heb, hoor. Dat je ja. een nasale nou, jankertje. Ja. ja. Kijk, dat is wel ook wel. Je vindt ze. Uh, dit kan ik ook wel begrijpen. De muziek is niks aan, maar als cultureel fenomeen is het in interessant iets om over te praten. Dus is, ja. ben ik wel blij om dan. Dankjewel voor die tweet. Dat Mensen dat uh, dat inderdaad, toch, toch ook uh, waarderen. Dat hij, hier zegt iemand, ook een tweet, uh, op Rodos wandelde ik tegen het buitenhuis van Bob Zimmerman, hè, de echte naam van Bob Dylan, aan. Oh wow. in, ja, in... in ja, hij heeft heel veel huizen. Ik geloof uh, wel tien of zo. En ook een, is dat zo? Ja, ja, over de hele wereld ook. Hij heeft op elk continent wel een paar huizen. Hij is stinkend rijk ook. Ja, Het is ook best is wel curieus als je bedenkt... dat van, nou ja, Hoe oud is hij? hij is, weet ik veel, In begin uh, 70 is hij. 71, ja, 1942 geboren. Denk ik. Dus, uh, ja, dan ja, is ja dus dan, is... Net zo oud als Lou Reed. Ja, ja nou ja. En, en, en, is, maar ja. toch, uh, ja, hij speelt bijna elke avond... Niet eens echt voor zo'n grote zalen. Want dat is, dat is dus ook wel opmerkelijk. Het is morgen niet uitverkocht in Amsterdam. En het is ook niet de grootste de allergrootste zaal, of zo. Dus uh, is ook een tip, hè? Je kan gewoon een kaartje kopen voor morgen. Ja. En, uh, maar je, je hebt ook mensen die zeggen ik ga niet, want uh, ja, ik wil uh, ik, ik nou, hem liever op zijn, uh, op zijn oude. Nou, hij speelt best wel vaak. Uh, dus hij speelt bijna elke om de drie jaar in Nederland. Een ticket is toch telkens weer 60, 70 euro of zo. Dat is best veel ja, om Mensen te hebben vragen. hem dan al een keer gehoord? En met het idee van nou, dit was misschien de laatste keer. Ik heb hem een keer gehoord, dus het hoeft niet nog een keer. Ja. Maar het aardige van Dylan is wel dat je nooit weet wat je krijgt. Het kan zomaar heel fantastisch zijn. En nou, zo. Ik heb begrepen dus, uh, van, van Chris Keine die ik uh, na het vlak met haar ja. had gebeld... dat het een goede, een goede aflevering uh, was. Ja. Maar de, waarom zou hij dat dan doen als hij zo rijk is? En waarom blijft hij dan maar rond de wereld toeren? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, je hebt de psychologische verklaring... dat zijn zoon is ook een heel populaire muzikant. Hè? Dat weten mensen niet echt, want dat is vooral in Amerika populair. Maar zijn zoon, Jacob Dylan, die, had, die zat in een band... die heette The Wallflowers. En die hebben één album gemaakt dat echt meer verkocht hè? heeft... Ja. Dan dan welk album van Dylan dan ook. Oh ja? ja. Dus Dylan heeft geen één album gemaakt... dat per album zoveel verkocht als het, ene, als het album wat zijn zoon gemaakt heeft. En er is een soort van psychologische theorie... dat hij eigenlijk zijn zoon probeert te verslaan door bijvoorbeeld... of dat hij een soort record probeert te zetten... of dat het dwangde roos is... of omdat hij geen ander leven heeft of zo. Of maar dat, dat hij is, is toch niet echt een reële strijd? Bob Dylan en die, die zoon... mensen weten niet eens dat die zoon bestaat. Dat is... Ja nee, ja, nee, maar voor hem. De ja, vraag is, hem. waarom doet hij dat? Ja, precies. Nou ja. En in de documentaire van Martis Corsesi wordt een heel sinister iets uh, gesuggereerd. Namelijk dat hij de, op het laatst zegt... hij van, uh, of nee, het was niet in de documentaire voor Bob Dylan. Hij heeft op een gegeven moment een interview gegeven... het CBS, rond die tijd van die documentaire, drie jaar geleden. En dan zei hij op een gegeven moment... dan vraagt een journalist dat, waarom doe je dat? En dan zegt hij van, een tijd geleden heb ik een deal gesloten... En dit is mijn uh, betaling. Dat is zijn antwoord. En Hij refereert daarmee aan de legende van de Amerikaanse blueszanger... die zijn ziel aan de duivel verkocht heeft... Dus dat is, dat is het antwoord dat hij geeft. Hij, en hij, hij is slim genoeg om te weten dat het een zelfbewuste referentie was. Dus uh, misschien is dat het. Dat hij gewoon uh, zeg maar, uh, ja, een soort, uh, soort ja, Marieke van Nimwegen verhaal. Een soort, dat is of hij zijn ziel aan de duivel verkocht heeft. Moeren, zo. Een soort, ja. Ja, ja, een soort, ja, een soort faustachtige situatie. Dat hij daarom voor eeuwig moet door blijven uh, spelen. Dus uh, ja, ik weet het niet. Het is wel curieus. Dus zeker, zeker curieus. Ja. U kunt overigens nog steeds bellen hoor. Met 0800 1121. Misschien hebt u uh, het concert vanavond bijgewoond. Nou, dat zouden we het best leuk vinden. Moeten we het wel snel doen? Want we hebben nog maar uh, 12 minuten. Dan is de uitzending afgelopen. Ja. Uh, wat, wat gaan we daar nog uh, over oh, ja, Ik laten ga nog horen. een liedje. Dat wil ik nog laten zien over uh, de, ja, de invloed die hij op mij heeft gehad. Ga oh, wacht ik... even. Wacht even, uh, Lucky. We oh. hebben wel een beller. Die had ik oh, even jee. over het hoofd gezien. Die gaan we eerst even uh, spreken. Rafael Winks. Ja. Dag. Hallo. Hoi. Nou, ik, wat ik vanavond niet gehoord heb, is iets over de esthetiek van, van die stem van, van Dylan. Wat, wat, wat daarmee aan de hand is de laatste jaren. U bedoelt dat hij zo gruisig is gaan klinken en op zijn oude dag? Ja, ja, dus, dus het is net zingend scheurpapier. Ja. En, en, en dan zou ik willen zeggen dat ik een heleboel andere mensen ken, ja. en ook vrouwen, die allemaal zijn afgehaakt daardoor. Daardoor, ja. Oh ja? Ja, niet, niet, niet van zijn persoon, nee? als wiekjesanger uh, of dichter, maar die stem die, die heeft die esthetiek, esthetiek niet meer die hij vroeger had. ...heeft altijd al behoorlijk zaal geklonken, maar, maar nu is het zijn bedgroot-overgrootvader die, die aan het zingen is. Ja, dus u, u, u, u luistert ook niet meer met plezier, begrijp ik hieruit. Nee, dat, dat, dat is precies zo wat ik wil zeggen. En vroeger wel? Ja, ja, vroeger wel, altijd. En wanneer was het voor u einde oefening dan? Ja, dat is een, een, een paar cd's geleden, okay. dat is zo'n zo tien jaar geleden toen, uh, uh, ja weg je die, die stem. Eén grote, uh, krakenmitte toestand. Maar waarom <laughs> luistert dan niet gewoon naar de oude opnames? Met goede stem nog. Oh ja, ja, dat, dat, dat doe ik zeker nog. Dat doe ja. We gaan niet meer naar het concert morgen. Nee! Nee, nee, absoluut niet. Dit nee. is onverdraaglijk. Oh, nou. Goed, nou ja, ik zou ja. zeggen... ga maar lekker dan die oude, oude platen nog... wij hebben toch ja. ook wat oude ja. uh, nummers laten horen. Dus ja. we hebben eigenlijk... ik weet niet, u, maar, u uh, heeft het programma waarschijnlijk gehoord... meneer Winks, maar we hebben eigenlijk ja, ja. helemaal niks... van die gruizige oude dillen laten horen. Nee, moet nee gelukkig niet. Ja. Ja. Daar ben ik heel blij ja. op. Ja, ja. ja. ja. Nee, dat gaan we dan op uw verzoek ook niet doen. Gaan uh, we niet zo. doen. Maar, maar uh, ja, u, u bent de enige niet. Heel veel mensen zeggen dat ja. en zo... Maar ik vraag, af, ja. ik vraag me af of hij ook nieuwe fans heeft ge, ge, gekregen. Of er dan ook mensen die zeggen: van... Ja, vroeger vond ik die stem een beetje illig en zo. Maar nu dat schuurpapiergevoel, dat uh, vind ik wel aangenaam of zo. Want ik, heb ja. zelf ook, ik had zelf ook in eerste instantie. Ik schrok mijn hoedje toen ik eigenlijk. Het was een periode. De eerste keer dat ik hem live zat, zag kende ik alleen zijn oude werk. Dus ik had niet helemaal door dat die stem uh, zo was geworden. En toen schrok ja. ik ook een hoedje. En toen heb ik ongeveer drie nummers. Uh, dacht ik van uh, jeetje wat is hier gebeurd. En na het vierde nummer uh, ja, was er bij mij toch een soort sprake van overgave. Dat ik dacht van oké, okay, dit is blijkbaar zijn nieuwe stem en zo. En toen vond ik al dat gruis ook wel weer interessant. Hmm. Weet je wat daar trouwens ook mee te maken heeft? De laatste tijd produceert hij ook zijn eigen albums. En hij mixt zijn stem heel erg naar voren. Dus hij... hij dus. Ja, ja, ja, dus hij heeft al een gruizige stem. Maar op de laatste drie albums uh, zet hij die ook zo. Doet hij ook het schuifje zo open dat die stem alleen maar gruiziger klinkt en zo. Okay. Dus Const hij zelf houdt ervan, denk ik wel. Maar... Meneer Winks, dank u wel voor het bellen. Want een ja. beetje een. Uh een kritisch stemgeluid, dat ontbrak nog. En uh, dat, uh, daar ja. zijn we u toch uh, dankbaar voor. Ik hoop dat u nog uh, de rest van het uur uh, uitluistert. We gaan geen gruizige Bob Dylan laten horen. We hebben nog negen minuten, lucky. Ik dacht even nog dat nummer wat jij net wilde draaien. En dan op het eind nog een nummer van Dylan zelf. Ja, nou Dit is wel leuk om ook nog een beetje te laten zien uh, ja. over de, de invloed die Bob Dylan op mij gehad heeft. Dit nummer is echt heel erg beïnvloed door zijn rock roll sound. En dat hoor je ook wel gelijk. Het is mijn Monica en alles en zo. Alleen het is Nederlandstalig. Dus hier komt het heet, leuk, uh, juist. Ja, het heet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 Ik heb een meisje en het is al. Only... Ja, dit was, uh, ik heb een meisje van uh, Lucky. Uh, ja, dit fonds. was ik, ja. <laughs> ja. Nou, <stut> uh, we gaan uh, tot slot. Uh, ik zei net, we moeten natuurlijk eindigen met Dylan. Hè? Dat kan niet, ja, anders. Dat we we dus Dylan, uh, niet anders. We hebben dus van Dylan muziek laten horen. We hebben een beetje eromheen uh, gefietst eigenlijk, muzikaal. Er was nog iemand die wilde heel graag Sad die Lady of the Lowlands horen. Ik begrijp dat heel erg goed. Dat is een geweldig nummer, maar het je duurt geloof ik tien minuten. En daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Ja. Weet je, dus ja, sorry. Um... Maar we, ik heb wel iets heel bijzonders. is dus een opname het is eigenlijk een bootleg mm -hmm. uh, van een optreden van Bob Dylan live in 1964. Dit is vlak voordat hij e elektrisch eigenlijk gaat. Vlak voor, dit is vlak voordat hij met zijn band zeg maar, gaat. En dit is eigenlijk zijn laatste echte folk solo optreden. En um, hij was natuurlijk... Een een protégé op een gegeven moment van Joan Baez, uh -huh. of Joan Baez, zoals in Nederlanders het uh... Foutief zeggen John <laughs> maar, Baez, ja. Um, die uh, uh, ja, en John. Zij hadden ook een relatie, het was, was een stel op uh, dit moment. En, um, en John Baez, John Baez is, is ook een beetje mijn heldin. Ik ben sommige Bob Dylan-fans hebben een hekel aan haar, maar ik niet. Ik, ik vind haar echt fantastisch en zo. Ik heb haar ook ontmoet twee jaar geleden. Ik ben backstage gesneekt als een groepie. Ik was haar groepie. Ik ben echt, uh, maar zij, zij trad in Nederland Ja, op? Ze trad in Eindhoven op, is nu twee jaar geleden en wij we hadden dezelfde tour manager of dezelfde mm -hmm. ja, boeken of zoiets. En uh, ik had dus vier, vier gevraagd van... Oh, toen was ik een beetje gewoon backstage gelopen. En ze hielden me tegen, want ik dacht dat ik moest zijn. En toen zei ik van... Uh, vroeg ik aan die tourmantje, mag ik Joan even spreken? Mag ik even spreken? En dan, ja... Ik dacht, ik kan het gewoon vragen, toch? Wie niet waagt in de wind? En zei hij, oh ja, kom maar. En toen ging hij naar toe en zei ja, over een kwartiertje wel. En toen ben ik naar de kleedkamer geweest. En toen hebben we samen een kop koffie gedronken. hebben ongeveer twintig minuten met haar gekletst. En ze vertelde echt, ze wou weten wat voor singer-songwrites in Amsterdam was. En wat voor Monta Monica ah, ik speelde. En ze vertelde over... Grijze dame? Ja, en over, ja, uh, dus. het is grijze dame. Ze is inmiddels dus ouder dan Bob Dylan. Dus uh, in, ik geloof twee jaar ouder uh -huh. dan Bob Dylan. Dus, uh, 3,74 dus Ja, ja, ze zal toen 71 ah. geweest zijn en zo. En, maar een hele lieve, hele lieve vrouw vrouwen zo. Maar dit is dus een opname van John Bollier, van Dit is een optreden van Bob Dylan. En op een gegeven mm -hmm. moment roept hij John Bayes op het podium. En dan gaan ze samen liedje uh, zingen. En het leuke is dat het een beetje in de mist gaat. En je de hoort misten, echt hoe ja. uh, gezellig en hoe menselijk ze hier ja. nog zijn. Dit is vlak voordat ze echt een beetje gewoon niet rond zijn. Oké, okay, okay. hier uh, John Bayes en Bob Dylan 1964. You're just on my mind I don't mean trouble Please don't put me down Don't get upset I am not pleading Or say I can't forget you I do not walk the floor or Bow down and bend But yet, mama You're just on my mind My mind is hazy and my thoughts, it might be narrow Where you've been, don't bother me Not bring me down with sorrow It don't even matter where you're waking up tomorrow But mama, you just own my mind en Bob Dylan. We, we hoorden dat hij inderdaad een beetje de mist in gingen. Mama, you've been on my mind. Ja. Een uh, nummer meegenomen door uh, Lucky Fonds. Hij was mijn uh, gast de afgelopen twee uur. En dat was ontzettend leuk. Ja, heel erg bedankt. Jij ja, ik vind het wel leuk. Gewoon een beetje praten ja, over je liefde plaatjes draaien. Ja, en het was natuurlijk allemaal een aan aanleiding van uh, Bob Dylan, uh, die uh, vanavond heeft opgetreden en morgen ook nog optreden. En... Uh, Roel Koenders, die zometeen de Nacht Klinkt anders gaat presenteren, die gaat er morgen ook nog naartoe. Dus die heeft het nog allemaal te goed. Nogmaals, dankjewel, Lucky. En u bedankt voor het luisteren. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij, en ik en ik. En CRV.